Ik ben Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nu echt officieel, want de kiesraad die over de verkiezingen gaat... heeft de officiële verkiezingsuitslag bekendgemaakt. Ook zij zeggen het was ongekend spannend tussen nummer 1 D66 en nummer 2 PVV. Het verschil tussen nummer 1 D66 en nummer 2 PVV is uiteindelijk 29.000. 668 stemmen. Omdat het zo spannend was, deelde vorige week PVV-leider Wilders... allerlei onbewezen berichten over dat er misschien gefraudeerd zou zijn bij de verkiezingen. Hij gaf daar ook helemaal geen bewijs bij. Er zijn uiteindelijk ook geen gekke dingen gevonden. De conclusie van de kiesraad is dat door alle doorlopen stappen... in het verkiezingsproces zich geen bijzonderheden en onregelmatigheden hebben voorgedaan... die aanleiding zouden kunnen geven om de betrouwbaarheid van de uitslag van de verkiezing in twijfel te trekken. Wel zegt de kiesraad dat stemmetellen mensenwerk is en blijft... en dat er dus optelfouten kunnen worden gemaakt. Het aantal gemaakte fouten is wel bijna gehalveerd... vergeleken met twee verkiezingen geleden. Een vrouw die haar begeleidster in een GGZ-kliniek in Heerlen had doodgestoken... moet 18 jaar de cel in. Ook moet ze verplicht worden behandeld. De begeleidster werd in april vorig jaar neergestoken op het terrein van de instelling. Volgens deskundigen had de vrouw waanbeelden en psychoses, mede doordat ze drugs gebruikte. In Bulgarije zijn zes mensen om het leven gekomen bij een politieachtervolging. De auto waarin ze zaten raakte van de weg toen de chauffeur een spijkermat van de politie probeerde te ontwijken en kwam naast de brug in het water terecht. Wetenschappers die promoveren bij de Universiteit Twente... kunnen dat niet langer cum Laude doen. Ze gaan daar namelijk stoppen met die titel. Er zijn namelijk niet echt vaste eisen waar je aan moet voldoen... om cum Laude te promoveren. En daardoor gebeurt het volgens de rector bijvoorbeeld... dat mannen veel vaker cum Laude promoveren dan vrouwelijke wetenschappers. Daar lijkt het op. Er is ook onafhankelijk onderzoek al naar geweest. En dat, is daar, dat komt er ook duidelijk uit. Wij zien gewoon patronen in de toekenningen waarin wij ook zien... Dus dat bij, ook bij ons mannen meer kans maken op een koemlaude dan vrouwen. Het gaat dus alleen om wetenschappers die promoveren. Als je bezig bent met je bachelor of master kun je nog wel koemlaude slagen. Het weer op steeds meer plekken, hartstikke zonnig. Het blijft ook droog en zacht voor de tijd van het jaar. Het wordt max 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie. ZFM dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu even geen rust aan de kust. Ja, ja, daar zijn we weer. Het tweede uur van even geen rust aan de kust. En onze vaste luisteraars weten wat dat betekent. Dus vol spanning neem ik jullie allemaal mee... richting de kolom van onze Hanny. En die heeft eerst een liedje gekozen. A Hazy Shade of Winter van Simon en Garfunkel.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 vrieskou. Iedereen klaagt dat het over de herfst en de winter... dat het koud is, schuur, donker. Maar eigenlijk zijn het juist de beste seizoenen die er zijn. Want zeg nou zelf, de herfst en de winter... zijn juist één groot excuus om even helemaal niets te hoeven. Neem nou bijvoorbeeld je lichamelijke verzorging. Alleen al die bikinilijn. Daar heb je het voorjaar en de zomer toch je handen vol aan scheren, harsen, plukken, knippen. Maar in het najaar en de winter... kan ik het haar lekker in het kruis laten groeien... tot een wilderige bos. Alleen, ik, ik moet wel even oppassen... dat die schaamstruik niet klem komt te zitten... tussen de rits van mijn gulp. Maar ja, weet je, dat is gewoon een kwestie van opletten. En die lady shave die kan in het hoesje blijven. Even geen enkele worstel onder de douche met scheermesjes. Wat een genot. Alles mag weer groeien. Mijn bikinilijn is met winterstop. En ook de rest van het lijf behoeft geen aandacht. Mijn oksels zijn weer bedekt met een dikke laag stro. De natuur keert terug in balans. En ik ook. En alles groeit weer zoals het hoort. Beenharen... Ja, ja, beenaren, je hoort het goed. Je zou bijna vergeten dat ze bestaan, maar ze zijn er gewoon weer. Onzichtbaar voor de buitenwereld. Veilig opgeborgen onder mijn broek en mijn panty. Een natuurlijke isoleerlaag. Dus weg met die lange thermo-onderbroek op een vlieskoude winterdag. Dat is toch geweldig. Terugkeren in de oorspronkelijke staat als overwoekerend onkruid. De natuurlijke krul komt weer helemaal terug op mijn benen. De lokken klotsen gezellig tegen mijn oksels. Ik laat de natuur lekker haar gang gaan. Oh ja, ja, ja, nee. Maar kijk, mijn snor en mijn wenkbrauwen wiek ik wel kort, want die zitten letterlijk en figuurlijk in het zicht. Maar naar de pedicure bijvoorbeeld ga ik pas met de Pasen weer. Mijn tenen is er toch de hele winter verstopt... in mijn badstofhuissokken en mijn uks. En mijn hoofdharen, ja, nou, die hoef ik maar eens per maand te wassen. Vet haar, uitgroei, dode punten, geen probleem. Ik heb buiten toch mijn muts op. En mijn huid hoeft ook even geen aandacht. Die wordt wel weer glanzend en soepel in de lente. Dan is het pas weer tijd om te smeren met huidolie en lotion... Nu zitten er toch drie lage kleding overheen... en niemand die ziet dat het onder mijn kooltrui wat begint te schilferen. Oh, oh, oh, oh, over, over truien gesproken, hè? Ik kan mijn lofhendels en plooien fijn camoufleren... onder ruimvallende slobbertruien en vesten. Geen strakke topjes, geen krappe spijkerbroeken... geen knellende BH's die van die van, die, van die, weet je wel, die diep rode striemen in je huid kerven. Oh. Wat een opluchting. Ik laat de boel eronder lekker zwabberen en lubberen. Laat mijn borsten maar tegen elkaar aanketsen. Wat maakt het uit? Mijn BH mag een halfjaartje met sabbatical. BH blij, ik blij. Ja, ja, ja, ja, ja. nee, wacht even. En het mooiste komt nog, hè. Ook het doen van die huishoudelijke klerenklusjes... kun je in deze periode op een laag pitje zetten. Wat zeg ik? Die kun je vrijwel allemaal achterwege laten. Kijk. Het is hartstikke vroeg donker, buiten, maar ook binnen. We zitten praktisch de hele dag lekker knus bij wat kaarsen en vaccinelichtjes... of bij wat net aangekochte sfeerlampjes... van de intratuin en in de action. En de sfeerverlichting is het ultieme filter. Wat je niet ziet, is er niet... Niemand ziet dat er nog vier volle manden wasgoed in de gang staan. Dat er her en der rondslingende kledingstukken liggen. En nog jassen over de stoelleuning hangen. En dat er onder de eettafel nog resten van een half gesneden wit. En wat afgekleven kippenbordjes En een verzameling uitgedroogde te liggen. Niemand ziet het! En natuurlijk, het gaat misschien onaangenaam ruiken. Dat snapt een kind. Maar daar zijn geurkaarsen voor. <lacht> Conclusie: de herfst en de winter zijn gewoon. Eén grote pauzeknop. Niemand verwacht iets van je en je hoeft ook helemaal niets. Je lijf heeft geen onderhoud nodig. Geen bikinilijn of Brazilian wax. Geen glanzende, geveuzende haren. En ook het huis hoeft niet opgeruimd of schoongemaakt te worden. Het gaat nu allemaal gewoon alleen even om jou. Alleen jij, liggend onder een dekentje... met een kopje thee op een kruimelige bank... Laat de bladeren maar vallen. Laat het maar lekker vroeg donker worden. Over vijf maanden is het pas voorjaar. Tot zo lang kunnen we nog lekker ongegeneerd genieten. Oh, heerlijk. De herfst en de winter zijn niet de seizoenen van koude en natte ellende. Het zijn seizoenen van verlossing. Seizoenen van bezinning. Van laat mij maar even. Van morgen misschien. Dus... Doe aan energiebesparing, lichamelijk en mentaal. Druk even op je pauzeknop en kruip deze koude, gure maanden maar lekker in je kokonnetje. Laat de boel de boel. En geniet met volle teugen van je najaarswinterstop. Wel trusten. Veel plezier! Ik voel me niet als ik mijn telefoon. voel. Sorry, ik was laatst uh, de knop in uh, te uh, drukken voor, uh, voor de muziek. Yeah. Vandaar dat er even niks was. Ik, yeah. ik was zo aan het aangerieten. Maar dit nummer slaat er echt op, hè? De Lazy Show, ja. Ga lekker luisteren. De Lazy Show van Bruno Marx. Nah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 She is. Me yeah. face. Heerlijk nummer. Heerlijk nummer, ja, hè? ja, yes. ja, ja. En, en sluit prachtig aan op jouw uh, conferentie, op jouw, ja. Op jouw uh, column. Ja, ja. die heet toch al conferentie. Ik, ik weet nooit goed hoe ik het moet nee, het doen. Nee, het heette eerst een column, maar omdat je zei omdat ik het niet lees maar breng, ja. is het conferentie een conferentie, ja, vind ik ook, ja. ja. Het sluit gewoon. Oh, ik, ik zag het alweer helemaal voor me. Wat weet je dat toch allemaal met die woorden? Verschrikkelijk, ik, ik kwam niet meer bij. Um, Even denken, we hoorden net het, uh, het nationale nieuws hè? Ja. en uh, over de verkiezingen. Dus het is toch jette geworden. Ja. Met ja. een hele kleine uh, meerderheid. En nou uh, uh, was ik dit programma aan het maken en ik stuitte op iets. En toen dacht ik van, jongens, er verandert helemaal nooit wat. Twee letters zijn er veranderd. Twee letters. Als je meezingt... En dat ja. ene woord waar twee L'en in voorkomen... maak je twee T's van. Jongens thuis, doe ook mee. Remis. En dan zal je zien, er is niks veranderd. En daar wist Wim Kan alles van. Weet, wat of het wordt... 900 miljoen tekort... Waar we heen gaan, jullie zal wel zien. Jelle, Jelle zal wel zien. Jette, Jette wel zien, Jette zal wel zien... Wie ah. daar mee gaan, ja, zien, hebben ja, zien. Ja, zien. Ja, zien. Het dekkingsplan, dat is nou akkoord. De stier van Potter is ook aan boord. Waar we heen gaan, ja, we zien, hebben ja, zal zien, hebben ja, zien. Ja, we De oude kans staat aan de kant, die had een gaatje, is dat. Ja, ja, ja. Even een grapje tussendoor. Wat is het toch leuk, hè, die Wim kan. Jammer dat hij niet meer leeft, anders hadden we ja. nog prachtige avonden met nou, hem meegebracht. Prachtig was het altijd, hè? Ja. zou echt nou nieuwsgierig naar zijn hoe hij hier naar, naar kijkt. Ja, hè? ja, en wat ja. hij hierover te zeggen zou ja. hebben. Ja, zeker. Hé, hey, luister, we hebben altijd een van onze vaste luisteraars die een, een verzoekje indient. Want, uh, uh, lieverds, uh, dat mag allemaal, hè? Als je zegt van, ik heb een verzoekje, wil je dat voor me draaien? Prima. En Shors heeft dat deze week weer gedaan, deze keer. Maar ik had nou eens een, een, een nummer uitgekozen om Shors te verrassen. Ik weet dat hij van uh, Dalida houdt. Oh ah, ja. En uh, ah, ja. Nou, nou wil ik dan, uh, normaal draait hij dan zo'n liedje voor ons. Maar nou speciaal voor hem, Love in Portofino. Nou. Voor jou, Shors. Lo strano gioco del destino a Portofino ma preso il cuore nel dolce incanto del mattino il mare ti ha portato a me so chiudo gli occhi e a me vicino a Portofino rivedo te I found my love in Portofino, quei baci più non scorderò Don't be triste, il mio cammino a Portofino. I found my love. Ilia veta Portofino. un vieux clocher qui sonnent, de ne sonner que les matines, quand Portofino se réveillait Mais après cette nuit divine, On l'entendit sonner un jour Même jusqu'aux villes voisines De Portofino pour notre amour Je vois le mari qui m'emporte Chaque fois vierkante vierkante vierkante vierkante vierkante vierkante vierkante vierkante vierkante En deze ging uit zichzelf meteen erachteraan. En dit was het nummer wat George aangevraagd had voor vandaag. Titels van Barclay James Harvest. lekker nummer met al die titels met al die titels bedoel ik dat moet ik wel iets worden. Ja. maar internationaal worden Dolly. Ja ja ja ja. Nee, de, de, de, aangevraagd door willen jullie alsjeblieft even wachten want we gaan heel andere dingen doen. We blijven niet aan die gang met die artiesten. Um, uh, aangevraagd dus door Sjors Brouwer en uh, met liefde gedraaid. En heel toevallig heb ik uh, dit nummer... maar dan van een andere artiest van de week aan mijn dochter laten horen. Die vond het ook zo leuk, die kende het nog niet. Nou, uh, wat een gelul allemaal zeg. Hey, uh, Beb, ben jij klaar met, uh, met betere nieuwtjes? Nou ja, in zoverre voor de mensen die daar werkelijk in geïnteresseerd waren. Aanstaande zondag zou de kunstenares Pauline Ploeger in het museum een lezing geven over keramiek. Zijn ze een keramiek kunstenaar? Um, en ik weet nog niet of dat aanhaakt op wat Hanny al zei... We gooien in de herfst en de winter alles in de pauze stand. Ja. Want, beste geïnteresseerden, het is geannuleerd. De lezing die <lacht> Pauline Ploeger zou geven in het Zandvoortsmuseum... <lacht> uh, die zou zijn tussen twee en half vier. En het is niet bekend waarom hij is afgelast, maar... Uh, Pauline is in de pauzestand. stand. Dus daar hoeft u niet naartoe en ik weet niet voor degene die al een kaartje hadden, maar misschien loopt het zo een vaart niet. Wat wel doorgaat is dat Sinterklaas aankomt. Oh ja, weer jongens, we moeten zenuwachtig worden. Ja ja ja. Om 11 uur wordt hij verwacht ter hoogte van het Badhuisplein... En daarna gaat natuurlijk in een grote tocht naar het dorp... waar vanaf één uur de kinderen hem een handje kunnen geven... en van alles kunnen vragen. En dan gaat het programma in het centrum verder. Dus volgende week zondag komt hij weer naar Zandvoort. Uh, volgende week zondag is ook het jubileumconcert van Classic Concerts... in de Agatha-kerk in Zandvoort. Dat is, daar wordt een, uh, horen gebracht. Symfonie nummer 9. Van Ludwig van Beethoven. En het wordt uitgevoerd door het Heemsteeds. Philharmonisch Orkest. En het Concertkoor Haarlem. Waanzinnig. Ja, ja prachtig. Waanzinnig. Brood, waanzinnig. Onder leiding van Dick Verhoef. Het, is een, het wordt een prachtige, prachtig concert. De entree is daarom ook 25 euro per persoon. Bent u vrienden van de Stichting Classic Concert. <coughs> en uw en hun introducee betalen dan samen 20 euro per persoon... en jongeren van 18 jaar 10 euro per persoon. Um, ga u tijdig aanmelden, want het wordt een stormloop. De aanvang is om drie uur s middags. De kerk gaat dan ook al open om kwart over twee. Solisten zijn Bas Bariton, Hans Vossenzang... Um, Leonie Rede Sopraan, Marcello, Alexandre Tenor... U kunt dat allemaal ook gaan zien op de site van Classic Concerts. Lezen wat deze mensen allemaal al voor prachtige dingen hebben gedaan. Maar dat is dus volgende week zondag. Um, en dan kan ook als u Sinterklaas morgens heb gezien hoor. En waar u... bestellen ze de kaarten op? De, de, dat is bij classicconcerts.nl. Of, of via, de okay. website. Oh, ja. via de website. En dan is het in de Agatha-kerk. Het is in de Agatha-kerk. Ja. En als, uh, als u er langskomt en denkt: God, ik wil toch eigenlijk nog wel, is er misschien zelfs nog wel een kaart te krijgen aan de kerk zelf. Ja, je kan het Want proberen. Hè? Dat gebeurt ook zo, uh, soms voor. Nou ja, dus dat is uh, Sinterklaas kijken en smiddags naar de Agatha-kerk. Niet dat hij daar is. Daar zijn ook wel mensen met die pijen en mijters. Maar die middag niet. Die middag is daar het Heemstede Philharmonisch Orkest... en het Concertkoor... met solisten voor de symfonie nummer 9. En dat wordt genieten. Dat wordt genieten. Ja, ja, ja. Ja, ja we hebben het net over Agatha. En zoals jij het uitspreekt... moet ik ineens hier aan denken... Ik heb honger, ik heb dorst en klamme handen Alleen door jou Als ik jou zie dan slaat ik lapper in mijn tanden, Alleen door jou ik eet koket met jam en haring voor een glimlach om jouw hond. En als jij het mee zou vragen, speel ik bonkje voor je hond. Toen jij me zei, je haar moet lang, dat maakt je veel moderner huis. Droeg ik het, tot op mijn schouders, uit mijn oor en uit mijn neus. Agatha, met al je nukken. Agatha, ik wil je plukken. Agatha, mijn Mandaria. Je bent de bloem in de tuin van mijn hart. Oh. Je houdt van bloemen, vis, dus ik kocht z'n alle dagen. Alleen voor jou. Je had niet eens de moeite om mijn naam te vragen. Net iets voor jou. Toen heb ik me ingegraven in een verse bak met zand Hopend dat ik na een tijdje zou gaan bloeien als een plant En naar ja, weken schoot ik wortel, ik kwam bloeien uit de grond Maar dan als een tuinkapouter was een 180 pond Agatol Je moet begrijpen, Agatol Ik wil je knijpen, Agatha, Lazaria, Mandaria Je bent de bloem in de tuin van mijn hart En nog vanmorgen zat ik in het park te zingen Alleen voor jou Ik was een vroeg alleen, alleen tussen z'n ringen Alleen voor jou Maar toen ik er weg wou vliegen, uit die boom waarin ik er zong Had ik plotseling geen vleugels meer, dus Agatha, ik sprong En dan onder het vallen naar beneden, dacht ik enkel maar wat fijn Wat heerlijk om jouw eigen je vogeltje te zijn Oh, Agatha, laat me niet zakken Agatha, ik wil je pakken Agatha, Azaria, Mandaria je bent een bloem in de tuin van mijn hart. Geweldig. Ja, echt hè. Zo breng je een nummer, hè? Jeetje, Mina. Zo breng je een nummer. Ja, prachtig, prachtig. Voor wie zich dit allemaal heeft afgevraagd ooit... Die kan gaan kijken, aanstaande zaterdagmorgen dus. 8 november tussen 10 en 16 uur opent de rechtbank Midden-Nederland haar deuren. Uh, en dat is ook in de locaties Lelystad en Utrecht, maar in ieder geval heb ik het over Haarlem. Daar kunt u gaan kijken wat er eigenlijk allemaal plaatsvindt in zo'n rechtbank. U kunt een nagespeelde zitting bijwonen. U kunt een kijkje nemen in het cellencomplex. U kunt als een echte rechter in een toga op de foto... u kunt vragen, aan iedereen, uh, vragen stellen aan iedereen die bij de rechtbank werkt. Dus dat is morgen 8 november de rechtbank in Haarlem. Simon de Vrieshof. En uh, ja, ook voor het is meestal open is deze uh, deuren voor jonge mensen, voor kinderen. Nu is het gewoon dus voor iedereen. Desalniettemin als u toch met rechters en medewerkers praat. Kunt u misschien kijken of er zelf een carrière mogelijkheid ja, voor u is aan de goede kant. We hè? kunnen daarna ook gelijk even naar de koepel gaan. Ja, want dan. Nou, daar is de maker market. De dus dan ga je van de rechtbank ga je naar, naar de, de koepel de van, maar de Op zich dat is. al schitterend gebouw. Ja, maar dat doen, dat doen, dat doen, dat, zo was vroeger de route. Hè? Ja. Ja. Je ja. ging eerst naar de ja, rechter ja. en dan, dus dan naar de het goed voor mij toen het mijn werk was. <laughs> Alleen het is nu een sfeervolle markt. Die koepel is natuurlijk al geweldig. Je kunt ja. er inderdaad ook rondleidingen krijgen. Ja, maar zaterdag is er een, um, zeg ik het goed, 8 november. Ja, ja. ja. Morgen. Uh, morgen een sfeervolle markt. Van alles te zien, ruiken, horen, voelen en proeven. Handgemaakte sieraden, kleding, prachtige prenten, biologische lekkernijen. Je kunt er van alles doen. Je kunt workshops meemaken. Er is muziek. Je ziet iedereen aan het werk daar. Je kunt een gesprek beginnen met al deze indrukwekkende mensen. Ga erheen. Je bent zeker. Je kan een uniek verhaal meemaken, een uniek product. Je kan er dingen kopen, kunstwerken. Afijn, ah, en dat is eigenlijk veel te kort. Want het is maar van twaalf tot vijf. Moet, ja, moet, moet je entree betalen? Nee, ja. Voor bezoekers gratis. Gratis? Nee, dan, dat is natuurlijk helemaal top. Nou, maar geweldig. er is zoveel te doen dat ik denk... tussen 12 en 5, dan mag je wel een dag uh, voor uittrekken. Ja, nou ja. ja? ja, ja. Ga erheen morgen. Ja, dus 11, zo is dat. Zo is dat. Ja, ja, ja, ja, zeker weten. Uh, we gaan weer even een muziekje draaien, denk ik. Tenzij je nog een erg prangend bericht hebt. Nou ja, prangend. We hebben het nu natuurlijk over mensen die bij de rechter komen... in het complex en laten naar de koepel gaan. Ja. Maar um, in het dorp is er ook nog wel wat te doen. Voor mensen van 65 jaar en ouder... is er in Nieuw-Noord een wandeling door uh, Nieuw-Noord. En dat is de bedoeling dat, dat, um, dat de mensen dan gaan kijken... waar de wijk verbeterd kan worden. Hebben we het mm. over trottoiren, over Plaatsen uh, of er dingen op de stoep staan. Heel goed, en dan gaan ze dat inventariseren. Dan met gaan ze allen. dat met elkaar inventariseren. Vanuit het pluspunt wordt dat georganiseerd. Ja. Daar moet je je ook verzamelen. Um, en dat is 10 november, dus dat is even denken, zondag. zondag. Maandag, toch? Uh, Nee? Ja, maandag. Oh, maandag. maandag. Ja. Ja, ja. Ja. Draaidol. Wat ja. goed voor jou. Hij start om um, 13 uur bij het pluspunt. En de wandeling zelf, ga je even daar samen verzamelen... begint om half twee. Dus um, heel erg interessant. Na afloop is er natuurlijk bij het pluspunt weer een kopje koffie... en wat lekkers. En dan wordt er geëvalueerd. Waar ben je tegen haar gelopen? Hopelijk is er helemaal niemand. Een lantaarnpaal. <laughs> er stond dan een lantaarnpunt. Ja. Die moet weg. Daar liep ik tegenaan. <laughs> ja. Nou ja, dat is dus uh, ja. inderdaad. Je hebt gelijk aanstaande maandag. Wandeling voor de wat oudere dorpsgenoot. Waar loop ik tegenaan als ik in Nieuw-Noord loop? Ja, en waar, waar zijn mijn uh, struikelblokken? Uh, ja, ja, ja, Nou, we gaan, uh, we gaan even het, uh, vanuit Zandvoort uh, in de ronde... gaan we even helemaal het land in de ronde met uh, Kenneth Heat. Oh, dan moet ik, vergeet ik weer die, uh, die schuif open te zetten. Vergeet ja vergeet ik weer die schuiven open te zetten. Ik word zo moe van mezelf. Ik zag trouwens die, wel dat ja. die, uh, die fietstocht met uh, ABC architectuurbureau... die uh, is vanaf 11 uur en het vertrek is vanaf het museum. Ah. Dus, uh, ja maar, waar, Het oude of het nieuwe museum? Ik, denk, ik neem het aan als we het over het museum hebben... dat we het nu toch steeds over het nieuwe museum hebben. Ja, het nieuwe museum? Ja. Nou ja, je weet het niet. Ik vind het toch zonde hoor. Ja. Maar nee, ja, ik, ik, ik begrijp niet of er geen plannen zijn met het oude museum. Want dat zou dan ja, een geweldig museum zijn. Uh, om uh, Oud-Zandvoort in te uh, nou, Ja, natuurlijk. Vast. Maar dat wordt gewoon verkocht. Zonder, en, uh, er zonder. zal wel een restaurant of een woonhuis in komen. Ik vind het echt... Moeten wij daar als, nou. als burgers even tegenin? Ja. Want dat is de locatie om Oud-Zandvoort ja, in Ere te houden. Voor de te tekeningen houden. van heen. Ja, ja. Al, ook. Alles. Ja. En de wurf. Ja, ja, nou, ik ben het helemaal met je eens. Die uh, nagebouwde hebben... kamer, die was er al. Hoe het ja, was, Ja, we hebben, uh -huh. uh, we hebben uh, een poosje terug daar een paar toneelstukjes ook gedaan. En uh, toen was het uh, eventjes open uh, voor de gelegenheid. Voor, uh, het was die, was die artroute van, uh, van de Rotary Club. Uh -huh. En uh, het was daar druk. Het was daar druk. Want er, er hingen heel veel uh, werken van heel veel uh, kunstenaars. En wij hadden zo'n ruimte toegewezen gekregen om ons om te kleden. Ja. Maar terwijl we daar stonden en er was zo'n oude bedstee en zo. En dan kijk je en dan zeg ik, jongens, dit kan toch eigenlijk niet? In iedere gemeente waar je komt is, een, is, is wel een, een museumpje. Dat is altijd in een huis wat ook museumwaardig ja, ja, is. Ja, ja. Voor, voor het, hè, de, dat symboliseert die geschiedenis. Ja. En, en al die attributen en wat jij zegt... Hè, die kamers die, die zo mooi uh, uh, inge ingedeeld waren... dat je in zo'n ja. oud-Zandvoortse ja, kamer vond, keek... Ik vond dat, dat hoort in die sfeer van zo'n oud pand. Ja. Ik begrijp bij God nee. niet... hoe ja. je dat kunt verhuizen naar, naar zo'n betonbak. Uh, ja, want anders mag... kan ik het niet noemen. Het is een prachtig museum. Ik zal er ja. niks over zeggen... Maar niet, niet voor, voor een Zantwoordsmuseum. Nee, ben ik met je eens. Over. Nou ja. Ja. Ja. Dus alsnog vind ik eigenlijk dat het. Uh, en, ja, en dan zeggen ze: ja, het, is, het is te duur om te het, het, het, het kost te veel geld om het te verduurzamen. Maar ja, Jezus, ze zijn een paar uurtjes per dag open. Hoeveel verduurzaamd moet het worden? Ja, het, het, het pand ook. staat er al. Houd toch op? Met al die gekkigheid. Maar goed, je, jij had er wat nieuws over, of niet? Um, nou, ja. Ik zie hier dat uh, de presentatie... Zandvoort 200 jaar badplaats is in het Zandvoorts Museum. Um, daar hadden we het natuurlijk al over. Ja, en, maar dat is over. ook een dia-presentatie. Ja. En die dia-presentatie staat op Beleef Zandvoort niet juist. Want er wordt gezegd dat die in de krocht is. Die is 21 november. Ja, was die uh, gepland. Dat is die gepland. Ja. Van 8 tot half 11. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar waar die diapresentatie dan nu plaatsvindt... dat moet u echt eventjes gaan zoeken op de website van uh, uh, Oud-Zandvoort. Oud Zandvoort. 21 november is er een diapresentatie die gaat over 200 jaar Zandvoort. Badplaats, ja. Wij hebben natuurlijk met Henk vanmorgen al gesproken. We willen eigenlijk horen, 200 jaar geleden was het een vissersplaats... enzovoort, werd het een badplaats. Maar over die geschiedenis gaat het. Diapresentatie... Dus uh, ja, als u daar helemaal mee bezig bent, verdiep u er even in op de website. Dat is het ABC Architect Centrum in uh, Haarlem doet er heel veel aan. Daar is ook Panorama Zandvoort uh, te zien. Dus uh, ja, we kunnen genoeg uh, ons hart ophalen. En ik steun Dolly hier volledig in. Het oude museum zou nu gewoon eigenlijk de oude cultuur van Zandvoort mm -hmm. vast moeten houden. Ja, ja zo is het. Ja. Hey, en we hebben ook, uh, ik weet niet of je daar informatie uh, bij hebt, want je had het natuurlijk over die duurzaamheidsprijs en ja, dat je ja. op mensen kunt stemmen. Ja. Maar uh, er komt ook de vrijwilligersnominaties, uh, uh, die komen eraan. En je kunt uh, vrijwilligers nomineren voor de vrijwilligersprijs van het jaar. Oh, is het? Jazeker, dat is al op heel korte termijn, uh, wordt dat allemaal... Uh, Geïnventariseerd en daarna uh, een feestavond met de uitreiking van de prijs. En we hebben natuurlijk ook de ondernemersprijs. Die is yes. ook dit jaar, ook deze maand, 28 november, zo even uit mijn hoofd. Okay. ja En uh, daar kan ook nog steeds op gestemd worden. Dat zijn uh, drie categorieën. Horeca, retail en uh, overig. En uh, ja, dat gaat van, uh, uh, van uh, uh, eetcafé school uh, naar loodgieters, polders en alle kanten op. Ja. Uh, iedere categorie heeft uh, drie deelnemers. Je kunt er alles over lezen. Uh, volgens mij op de website van uh, ZFM ook. Maar ook uh, bij het Zandvoortse Courant natuurlijk. Want ga stemmen. Ga stemmen. Ja, toch? Jazeker. Ja. Zeker. Ja, ja, ja, ja. We willen iedereen in het zonnetje zetten die zich inzet voor onze durp. Yes, ja, yes, yes. Ja, zo is het. Zo is het. We gaan weer even muziekje luisteren en dan komen we straks weer met een heleboel informatie. Ja. But... Wat would have been so terrible if I had? a small fortune. If I were a rich man, een dip, dip, dip, dip, dip, dip, dip, man I wouldn't have to work hard. If I were a bit bitty bit rich idle, diddle, diddle, diddle man, I'd build a big tall house with the rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof and a real wooden floors below.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 And each love the key, bring the goob, the gay, bring the ga will end like a trumpet on the ear as if to say here lives a wealthy man Oy. If I were a rich man He wouldn't have to work hard If I were a bitty-bitty rich Idle-diddle-diddle-diddle diddle, diddle man I see my wife, my gold Looking like a rich man's wife With a proper double chin Supervising meals to her heart's delight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 Please, Rev. pardon me, Rev. Tavier. problems that would cross a by eye. Yeah, that did, yeah, that did, And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong.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 Ja, ja, heel bekend, hè? Dit. Ja, ja, ja. <laughs> ja, mooi nummer, mooi nummer. Wie, wie wist, het was is... dit nou Lex of niet? Ja. Uh, uh, Anatefka. Ja. If I Were a Rich Man. Ja, ik weet niet of het uh, Lex Goudsmit was. Ik moet je ja. zeggen? Ik het vond vond, kan uh, wel, hoor. Maar het volgens die, mij wel. Hij zong het in het Nederlands, toch? Uit Als ik nog eens rijd Ja, was. volgens dat is de stem hoor. Maar ik had zangles van zijn vrouw, ja. Hans Schoutsmit. Ja. En ze had Lex in de kamer boeken te kijken, want die was gek op wolken. Dus ze moest yeah. altijd kijken. Op mo en dan moest ik zingen bij, uh, bij Ans. En ondertussen roerde zij altijd in haar pan spaghetti-souse. Oh. Heerlijk. Zing lees door, kind, zing door. En dan <laughs> rennen ze naar de keuken en even weer roeren. En ik weer terug. Anders, <laughs> was ik lek voor zingen, denk ik aan mijn zangles. Ja, uh, ja, yeah. snappy. Snappy. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, mooi. Hey, ik heb nog een kindervoorstelling. Ja. Leuk. leuk. Jeugdvoorstelling, tel. jeugdtheatervoorstelling. baard ja. Met een paar extra aars. Ja, ja, Je moet ja. dat zo lang uitspreken. Op zondag 9 november in de Schuur. Om drie uur in de bovenzaal. En ze vertellen erover. We willen vaak meteen een antwoord. Maar soms is het juist leuk. Om even niet alles te weten. Ik kan je vertellen, als je ouder wordt, krijg je daar continu last van. Ja, ja, ja. <laughs> Dan word je op je wenkje bediend. Dat is het niet soms. ja, ja, ja. We willen met, vaak meteen de antwoord, maar soms is het juist leuk om even niet alles te weten. Bebaarde mensen denken alles te snappen, tot de wereld ineens verandert. Dat is zondag in de schuur om drie uur. Er staat helaas geen uh, plek. Je moet eventjes op, uh, op internet kijken, want er staat geen. Uh, uh, prijs doet, ik, bij van erin. de tickets. Of, dus, uh, of, ik, dacht of, ik dacht 15 euro. Maar dat moet je allemaal eventjes op internet ja, bekijken. Ja, ja. Ja. En dan heb ik ook nog een leuk nieuwtje. Althans, ja? voor mensen die een fan zijn van Wende. Die was uh, een afgelopen jaar in Carré geweest, Wende Snijders. Ja. Maanden uitverkocht, uitverkocht, uitverkocht. <hijf> en ze komt nu terug in Phil. En er zijn dus nog kaarten voor: dat is uh, vanavond, vrijdag 7 en zaterdag 8. 8. Het is uh, pop, rock, punk, musicals, chansons, eigen nummers. Alles komt voorbij in deze verrassende voorstelling... waarin Wende haar veelzijdigheid als artiest laat zien. Ze brengt haar eigen nummers en ook die van anderen... ze brengt ze terug naar de kern. Nou ja, ze, ze vindt het leuk om het hele grote terug te brengen... tot het intieme en dat ga je meemaken in de veel. Je moet even kaarten bestellen via de veel, En dat gaat via uh, tickets.nl, uh, ticketshop of hoe heet dat... Uh, nou, Anders kunnen mensen even ja, bij de film kijken. dat gaat namelijk niet via de film zelf. Nee, maar dan word je, word je gewoon doorgelinkt. Dan word je meteen, uh, ja. zeg je dat omgeleid. Naar tickets en dan ga je meteen naar het uh, reserveren. Ik had niet verwacht dat daar nog kaarten voor zouden zijn. Nou, sowieso, ze zijn goed bezig hè, bij de film. Ja. Ze hebben grote artiesten. Uh, uh, Kazoo komt ook. Oh ja, Kazoo. Ja, nou, dat, dat, dat, dat maak je ook niet snel mee hoor. Dus als je dat wil zien... Jeetje, ja. En vanavond is ze, uh, geloof ik... Of zijn die nou in Hoofddorp vanavond? Even denken. Ja, De Amsterdam Bent. Oh, nee. Ja. Dan, want daar zijn ze al geweest. Amsterdam ja. Bent. Die zijn dan vanavond in Hoofddorp. Ja, okay. wende is het dus vanavond morgen en zaterdag. Okay, morgen, is zaterdag. morgen is het zaterdag. Publiek gaat waargemeen 9,2. Morgen is het zaterdag. Morgen is het zaterdag. Ja. Maar dus maak verder niet Vrijdag uit. 7, zaterdag 8. Wij hoeven niet ja. alles te weten. Nee, nee. maar <lacht> vrijdag, dat er op zaterdag 8 nog kaarten zijn, dat vind ik wel Ja, verrassend. En misschien zelfs nog voor vanavond, ja. als je zegt van. Uh, ja, dat zou zo wel kunnen. 8, je weet het via niet. Ticketmaster, maar het uh, al gewoon www.ticketmaster.nl zijn. Nee, nou, ik, ik zou gewoon naar de website van de VIL gaan: Theater Haarlem. Klik je maar door. Ja, ja klik je gewoon door. Ja, en dan krijg je ook meteen een overzicht van welke ja. stoelen je kunt kiezen, of als er nog stoelen te kiezen zijn. Ja. Dus en wat was die andere van de kinderen in kinder het verhalenhuis? Van die baard, geloof ik hè? Van die baard. ik had er nog wel eentje. Ja, in het verhalenhuis. Die is, uh, in, nee, dit was in het verhalenhuis. Nee, baard is in, uh, in oh, de. Oh, we ook nog eentje in de, in de. Ja, praat het even vol, jongens. Praat het even. Nee, baard, de, baard is in de schuur. Verhalenhuis verhalenhuis en, is mij het in handen. het verhalenhuis is een, uh, een theatergroep. Morgen, uh, zondag zondagmiddag. Morgen is er ook wat te doen... voor de ja, hele kleintjes vanaf vertelt T+. vertelt theater over vriendschap ja. en tunnels... Juist. in schitterend decor in de grote zaal. Ja, dat is in het verhaal. Ja. Moet ik het even voorlezen Graag? wat het inhoud? No, ja. ja, nou, Ol, Melek en Olm, dat zijn de beste vrienden... altijd al geweest. Ze zijn op elkaar ingespeeld. Ze zijn echt een team. Vooral bij het spelen met de bal. Niemand hoeft de regels uit te leggen. Want ja, het gaat vanzelf. Totdat Olm op een dag de bal laat vallen... en begint te graven. Dieper en dieper... en hij stopt niet meer tot hij in het gat dat hij aan het graven is helemaal verdwenen is. Melk en Nano hebben geen keus. Ze moeten hun vriend terughalen en volgen hem in die donkere tunnel. Graven is een avontuurlijk verteltheater over vriendschap en het omgaan met verdriet. Een pleidooi voor compassie en het oordeelloos aanvaarden van emoties... in een meeslepend tunnelavontuur. Wat spannend. Ja. En... Verhalenhuis, 9 november, om drie uur. Oké, okay. en ook reserveren. Dus dat kun je ook gewoon via het Verhalenhuis ja. in Haarlem. Ja. Ja. Um, uh, we gaan uh, naar uh, het laatste nummer toe, uh, ladies. Uh, het zit er alweer op, de twee uur. Het is weer voorbij nee, nee, nee. gevlogen, hè? Het is weer niet voorbij. normaal. Is ja, weer voorbij. ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie input. Voor alles wat jullie uh, uitgezocht hebben, en meegebracht hebben, en verteld hebben en gedaan hebben. En het leuke gesprek wat jullie hebben uh, gedaan met, uh, met Henkeur. Uh, we gaan straks nog eventjes op verzoek van Henk een paar fotootjes maken. Die sturen we op. En dan ben ik benieuwd wat we beleven gaan. Ja. <laughs> ja. Ik weet ik die... Janke. Ja. Klik, hem ja. klik hem aan op Facebook. <laughs> ja, dan moet je dus echt Facebook hebben. Ja, ja, ja. ja dat, is waar, dat is waar. Dat is waar. Zeker weten. Nou, uh, meiden, hartstikke bedankt. Over twee ook, weken. Ja, ook, voor je leuke muziekjes allemaal weer. Uh, nou, geen dank. Heel graag gedaan. Over twee weken dan zijn we er weer. En dan hopen we hopelijk weer met een hele leuke gast. Wij wensen jullie in ieder geval een ontzettend fijn weekend. Met wat je dan ook gaat doen. En we hopen dat jullie tips geholpen hebben om daar een keuze in te maken. Want er is verschrikkelijk veel te doen het hele weekend. Nou, hè? Nou, nou. Dan denk je, ja, want ja, jij zegt net... we gaan de rust in, maar helemaal niet. Nee, helemaal geen pauze Het Cultuur, cultuur ja. het is vol ja. op. Ik wil ook wezen. eigenlijk luisteraars aanmoedigen... als ze zelf tips hebben... om dat even aan ons te laten weten. Zeker, leuk. Ja. Geef ons tips wat er te doen is. Vooral natuurlijk, Zandvoort en Omgeving... dat is het belangrijkste. En uh, jullie weten ons te vinden. Hè? Zo is dat, vinden. we zijn te vinden via Facebook... en anders dan weten jullie wel waar we persoonlijk te vinden zijn. Ja. We gaan afscheid nemen. Hartstikke leuk dat jullie er waren. En graag tot over twee weekjes. En heb een fijn weekend. Fijn weekend. Doei. Dag, dag. We gaan luisteren naar de Bee Gees. Wow, wow.